7 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Een protest tegen de Vlaams-nationalistische partij NVa in de Belgische stad Aalst heeft niet goed uitgepakt. Tijdens de carnavalsoptocht, die door de VN-organisatie UNESCO... als werelderfgoed wordt beschouwd, liepen mensen mee in een SS-uniform. Ze wilden daarmee kritiek leveren op de NVa. Maar de UNESCO is daar verontwaardigd over... en noemt het een belediging aan de zes miljoen Joden die zijn vermoord.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 NS rijdt morgen opnieuw met een aangepaste dienstregeling... vanwege de weersverwachting. Het gaat morgen sneeuwen en het treinverkeer kan daar last van hebben. Door minder treinen te laten rijden... kunnen volgens NS en ProRail verstoringen sneller worden verholpen. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht gaat, raakt het steeds verder bewolkt... en het gaat matig tot licht vriezen. Morgen gaat het vanuit het westen dooien... en dat gaat gepaard met sneeuw en lokaal ook ijzel. En dat wordt dan iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. ANUB ah, Verkeersinformatie. De avondspits is voorbij, maar toch zijn er wel een paar kleine problemen. De A2 Maastricht richting de Belgische grens... is dicht bij knopend Europaplein, bij Maastricht. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Er staat geen file meer, maar voorlopig wordt hij daar wel omgeleid. En op de A10 West naar Zaanstad, daar is een ongeluk gebeurd... tussen Geuzenveld en de Koentunnel 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.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 Dames en heren, goedenavond. In zijn boek De Nieuwsfabriek beschrijft onze gast... hoe de moderne media de burgers ontmoedigen om na te denken... en hij heeft enige ervaring, want ruim twee jaar geleden... trad hij aan als de zeer jonge hoofdredacteur van NRC Next... waarvan hij de leukste, brutaalste en meest dwarse krant van Nederland maakte... en dan laat de afloop zich al raden. Hij moest weg. Hier is Rob Wijnberg. Uw presentator is Petra Possel. Ik zie nu een beetje zo'n huilend zigeunermeisje schilderij. Hij moest hij weg. Hij moest weg. Ja, nou, zo erg was het ook weer niet, hoor. Maar hij moest wel weg, toch? Ja, er was uiteindelijk was de conclusie van... wij willen een andere kant op met die krant. Dat willen we jou niet laten doen, want we weten dat je het daar niet mee eens bent. Dus trek je conclusie, zeg maar, ja, als het ware. En dat heb je ook gewoon gedaan. Ja, maar ik, ik moet er wel bij zeggen... ze wilden wel graag dat ik bleef in een andere functie... schrijvend, columnist... Uh, ik heb gehoord dat je daar zelfs een hele dikke wagen bij aangekomen Ja, waarom werd. is dat? Dat krijg ik steeds erbij te horen. Ja, maar dat, dat, dat is interessant. <laughs> ik had een, een auto, want ik moest elke dag naar uh, Rotterdam. Dat deed ik dan met de auto, want zo, uh, zo uh, lui ben ik dan wel weer. Um, uh, die mocht ik houden, ja. ja. Dus ik mocht gewoon onder dezelfde arbeidsvoorwaarden... als hoofdredacteur, mocht ik verder. Ja, maar, maar dat wilde je zelf niet. Nee, dat lijkt mij niet echt. Dan, ik daar had toch een beetje een soort gevoel van: uh, um, ik ben hier gekomen om mijn ideeën. Ik, ik schrijf over mijn ideeën. Ik word gewaardeerd om die ideeën. Uh, en dan ga uh, ik daar niet, niet, niet lafhartig... Uh, ja, dan mag ik ze wel opschrijven buigen. in een hoekje. Maar in een krant die, die eigenlijk vindt dat die ideeën niet erbij passen. Dus dan dacht ik van ja, dan pas ik ook niet bij die krant. Nee, dat is heel duidelijk. Rob Wijnberg hoort hij thuis al. Die is bij ons te gast. Hij was uh, hoofdredacteur van de NEC Next. Maar hij moest weg, hoorden we net. En dat vinden wij heel erg zielig. <lacht> uh,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 Hashtag Radio Kunststof. Wij gaan het natuurlijk hebben over die nieuwsfabriek. Daar waar het nieuws gemaakt wordt. Hoe dat gebeurt. Maar toch eerst even naar dat oude nest van je NRC. Want er zijn deze week toevallig een heleboel zaken gebeurd. Die ons zijn opgevallen. Uh, in de eerste instantie het nieuwe uiterlijk. Een, een, een, een total make-over. Voor de buitenkant met name. Mm -hmm. de, de voorpagina van NRC Next. Maandag was hij nog gewoon. Toen stond er gewoon een leuk paard op de voorkant. En gisteren. Was hij anders? Ja. Vertel eens wat er is gebeurd. Nou, ze hebben het uh, um, uh, ja, een, een nieuwe vormgeving gegeven. En uh, um, nou, nou is hij niet radicaal anders, maar een beetje een andere, ander jasje. Aan de jasje de, de, de onderwerpen staan in een soort stream aan de bovenkant uh, doorgecomponeerd, ja. zou ik het maar noemen. De, de, nog steeds een hele grote prominente foto. Wat, wat ja. bij de oude vormgeving ook zo was. Maar wat zeer opvallend is, is de plek van, van, van, de, van de advertentie. Uh, er is een Wodka-reclame op dit eerste nummer gedaan. En als je dan de krant openslaat, u hoort hem hier. je hoort dat ik nu een krant heb. Een uh, hoorspel. Ja, ja. <laughs> uh, dan zie je dus een twee pagina's breed, groot. Een vodka advertentie Ja. Wat vind jij hiervan? Nou, het is uh, toen ik hoofdredacteur was ook een paar keer voorgekomen dat die pagina's worden verkocht. Uh, daar heb je de advertentieafdelingen en redactie zijn gescheiden. Dat heeft voordelen, hè? dat hoort zo. Redactionele onafhankelijkheid dat heeft ook nadelen. Dat je dus soms geconfronteerd wordt met hé, hey, dit pagina 2 en 3 zijn verkocht. Ik was daar nooit zo'n uh, zo uh, fan van. Ik heb zelfs sowieso ooit een keer gepleit van... kunnen we niet een manier verzinnen om in deze toch al krimpende advertentie maken, want het is namelijk uh, een drama, zeker voor kranten, uh, advertenties ja. uh, om gewoon daarvan af te stappen. Ik had ooit het voorstel gedaan om um, uh, één keer per jaar een advertentiekrant te maken. Gewoon openlijk dat, dat alle journalisten dingen aanprijzen. Dat ze zeggen, dit vinden wij geweldig. Gewoon ook uit overtuiging van, dat ik mijn redacteuren vraag van, joh, wat vind jij nou een geweldig product? Op welke bank zit jij nou? En dat je dus gewoon openlijk zegt, hier is hier, hier... Eén nummer maar, lang en dan niet lang. meer. Nee, en daar, daar dan heel erg uh, vet voor laten betalen, om dat erin te laten zetten. Ja. En dan de rest van het jaar niet. Rob, maar ben jij toen <laughs> met, met het boek Pinkeltje in de hoek gestuurd? Ja, of? absoluut. <laughs> ja. Dat, ja. dat, nee, dat, dat is... nemen ze niet helemaal serieus, toch? Nee, nee, nee, want advertenties Kijk, in de zekere zin, ze horen bij een krant, dus ik, heb, ik, ik vind het ook weer niet zo erg. Mensen moeten het ook niet doen alsof de hele krant er... Uh, want de, hij staat er helemaal niet mee vol. Dat is ook een probleem voor kranten. Nou ja, nee, dat is wel waar. Maar goed, als je NRC Next openslaat... en je hebt, je hebt geen nieuws, maar je hebt meteen twee pagina's editorial, dan, ja. dan ga je wel achter je oor krabben. En ja. er is ook heel veel reactie op opgekomen. Ik zeg dit niet zomaar. Nee, kijk, maar kijk, het is, dit is dan nog, ja, ja, nog openlijk... Ja. Um, Erger is de invloed, die ik ook in mijn boek bespreek... Uh, um, van um, marketing en advertentie... Uh, um, Op de inhoud van de krant? Nou, impliciet. He, dus bijvoorbeeld, er zijn al uh, experimenten... Uh, in Duitsland meer dan in Nederland... waarbij uh, uh, een soort no cure, no pay mm -hmm. wordt gedaan. Van We doen een campagne in de krant... en als het de verkoop ten goede komt, dan deel je mee in de winst. Dan krijgt dus de krant echt een aandeel in de verkoop... Van in de meerverkoop van de, van de verkoper. Nou, dan, dat... dan is die grens vervaagd. Ja, want dan ga je namelijk uh, uh, um, twee keer achter je oren krabben... om, um, laten we zeggen, een kritisch bericht over dat bedrijf naar ja. buiten te brengen. Of te, stel dat, ik weet niet Het zijn veel, je eigen aandelen, praktisch. Ja, het zijn praktisch je eigen aandelen. Je mag als uh, economieredacteur van NRC ook geen aandelen hebben... want dan kan je er ook niet over schrijven. Uh, dat geld in, zou ik voor zo'n advertentiedeal ook vinden gelden. Ja, maar goed, jij beschrijft in je boek... Uh, de katern Lux van, uh, van NRC Handelsblad. Dat is in het weekend. En daar staan, zoals de titel al doet vermoeden... hele luxe dingen staan ja. erin. Omdat er hele luxe advertenties omheen worden verkocht... van hele dure horlogemerken, van ja. jachten... van hele dure tweede huizen en ga zo maar door. Ja. Is dat een uh, kwestie van grensvervaging? Ja, dat vind ik wel. Want uh, eigenlijk wat daar gedaan wordt... is er wordt een, een, een bijlage gebracht... een heel groot onderdeel van de krant. En die komt voort uit... welke adverteerders willen we bereiken? Ja. Uh, In dit geval... wat bouwen en wat schrijven we eromheen om die adverteerders een omveld zoals dat dan heet... Yeah. te geven waarin zij uh, zich prettig adverteren voelen. Nou, en dat dan, is dan niet... moet je dus gewoon heel veel Jort Kelder en Bram Moskowitz erin stoppen. Ja, en uh, Amstelhotels en uh, ja. dat soort onderwerpen. Uh, kijk, daarvoor, uh, Lux is eigenlijk een beetje een soort vervanger met een enige periode tussen van het ter gegaande uh, uh, blad M van NS Handelsblad. Daar stonden soms reportages van 8000 woorden over aids in Afrika in. Maar daar wil niemand naast adverteren. Dus ga je schrijven over dure horloges en mooie boten... en daar wil je wel naast adverteren. Maar dan is dus de hele soort van redactionele inspanning... Mm -hmm. niet dat ze on niet onafhankelijk zijn of dat het geen goede stukken zijn... Maar ze zijn helemaal voortgekomen, die onderwerpen en die keuzes enzovoort... uit wat de adverteerder wil en niet wat, uh, laten we zeggen, redactioneel belangrijk ja. wordt gevonden. Logische vervolgvraag is dan, is dit nog tegen te houden, deze ontwikkeling? Want jij klinkt nu een beetje als, als, als kuifje in krantenland. Maar dit is dus al een feit. Dit is zelfs al een feit bij, bij, bij zo'n hele degelijke krant... wat hij voor mij nog steeds is, mm -hmm. een meneer van een krant... Ja. als NSC Handelsblad. Mm. Ja, en niet alleen Dauer, maar de Guardian en de New York Times. Ik allemaal ziet zijn ge al geloven. Je ja. ziet ook de reisspecials die gesponsord zijn... en die half gesponsord zijn. En waarin ook ja. heel moeilijk de scheidslijn tussen redactioneel en advertorial... Nou, en bij reizen kan je er van, bijna van uitgaan... dat het sowieso helemaal van top tot teen gesponsord is. Want het is te duur, reizen, om gewoon uh, onafhankelijk te doen. Ja. Maar zo zijn er nog wel veel meer. Dit, dit tijd is niet meer te keren. Nou, dat is, dat, dat, nee, elk tijd is te keren. Um, kijk, eh... Uh, uh, in een zekere zin komt dit voort uit het feit dat uh, uh, kranten en serieuze media... steeds minder interessant zijn voor adverteerders. De, vroeger um, uh, was, ik geloof, 50 van de inkomsten van een krant... als een handboek kwam uit advertenties. Nu is dat nog maar 20 mm. Daardoor gaan ze steeds meer toegeven, zeg maar... of moeten ze steeds meer aanbieden om in de smaak te vallen bij de adverteerder. Maar je kan ook andersom redeneren en zeggen van... nou, als toch maar zo'n klein deel van onze inkomsten daarvan afhankelijk is... en we zijn veel afhankelijker van de lezersinkomsten, de abonnees... Um, uh, laten we dan uh, ook gewoon daar minder tijd en energie aan besteden. We, we zijn er minder afhankelijk van. Ja. Sterker nog, ik zou zelf, en dat wil ik ook met mijn nieuwe platform doen. Ik zou gewoon zeggen van, uh, we doen het voor de lezers, we doen het voor de leden. En we doen het niet voor uh, marketeers en adverteerders en mensen die doelgroepen willen bereiken. Um, dus wij moeten op een andere manier onze fondsen werven. Ja. En, en uh, daar betaal je ons ook voor. Ja. Jij, je betaalt een abonnement. Ja, um, uh, ja daar nee. gaan we zo over spreken. Over dat verdienmodel van je, van je ja. komende uh, plan. Want ik wil nog even iets anders van de NRC voorleggen. Want NRC is deze, deze week ook gekomen. Niet te lang hè, over dit onderwerp. Jawel, ik oh, ja. 55 <laughs> ja. minuten ongeveer. Dan mag jij nog één minuut. Het minuut zelf in, okay. zelf. Ja, ja, ja. Of de groeten doen, dat mag ook. Ja. Uh, NRC Reader voor ta uh, Tablets mm -hmm. uh, is ook gelanceerd deze week. Hè. Dus dat wil zeggen dat uh, acht artikelen die door de hoofdredactie zijn geselecteerd... Die worden dan aangeboden. Dan neem je een app of weet ik veel wat en dan kan je gewoon dat lezen. Ja. Goed idee? Um, ik weet waar dat idee uit voortkomt. Namelijk de grootste uh, uh, uh, opzegreden van kranten is geen tijd. Uh, je, je krijgt een pakket schuldgevoel thuis bezorgd. Dat lees je allemaal niet. Uh, en het idee is, geef ze de acht beste artikelen uh, voor een kleinere, lagere prijs. Dan ben je een tevredenere klant. Hoeveel betaal je eigenlijk dan? Ja, volgens mij weet ik niet precies, maar 5 euro, 5 euro per maand, ja. geloof ik. Ja. Ja, ik, kijk, ik kijk nu even naar kijk even de factcheckers. De, de factcheckers fact gaan zometeen met cijfers borden hier ja, dus achter het glas lopen. Uh, dus dat is de reden. Um, ik vind het helemaal geen slecht idee. Uh, uh, het is alleen, kijk, het is een uh, vernieuwing, het is een herverpakking weer. Ja. Zoals Next eigenlijk een soort herverpakking van NRC-bronnen is. Ja. Uh, uh, dus het wordt iets steeds meer versneden eigenlijk. Ja, het is eigenlijk je, je, je biedt steeds meer kleine andere maniertjes aan voor het om hetzelfde te verkopen. Ja. En waar ik. Um... Op zoek naar ben, is ook een, een inhoudelijke vernieuwing: van, kun je een, een, een medium opzetten of een manier van journalistiek bedrijven die uh, anders gefinancierd, anders georganiseerd, anders geproduceerd en daardoor ook inhoudelijk heel anders is. Ja. En dat, die vernieuwing zie je uh, bij de meeste traditionele media niet. De vernieuwingen zitten vooral in uh, vorm, een uh, uh, ander soort abonnementstructuur, uh, uh, een selectie voor een lager bedrag, dat ja. soort dingen. Ja, duidelijk. Ja. Uh, wij, gaan, uh, wij gaan hier zo over doorpraten. Nou, we hebben genoeg aangegeven, op uh, Wijnberg althans, om uh, op door te gaan. RadioKunsthof.nl, dat is onze website. Daar kunt u reageren, u kunt ook vragen stellen aan hem. Hashtag RadioKunsthof. Uh, nou, komt u maar op met uw vragen en opmerkingen. It's good news, we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 By stimulating birth control While wanting less to eat It's good news week on some and Dat hoort u wel. Hè. Heel zorgvuldig bij dit onderwerp gekozen. Een nummer uit 1965. It's Good News Week van de Engelse band Hedgehoppers Anonymous. Grote hit in dat jaar. 65. Een protestom tegen de berichtgeving. Tegen de manier waarop de media met het nieuws, met het wereldnieuws omgaan. En dat sluit natuurlijk naadloos aan bij onze gast van vandaag Rob Wijnberg. Hij is filosoof. Althans opgeleid tot filosoof. Hij brengt dat dagelijks in de praktijk. Bijvoorbeeld dat deed hij als hoofdredacteur tussen 2010 en 2012 van NRC Next. Maar hij is ook bezig met het opzetten van een digitale krant. Daar gaan we het zo meteen natuurlijk uitvoerig over hebben. En hij is auteur van het boek De Nieuwsfabriek. Een serie stukken waarin je de huidige media tegen het licht houdt en bekijkt hoe die media ons wereldbeeld vo vormen, volgen. Eigenlijk is er vervormen, ja. is het vooral. ja. Dit is jouw stokpaardje. Dit kom je eigenlijk in allerlei hoedanigheden door je hele oeuvre. <lacht> Komt ja, dat is, terug? Ja, dit... Wat is het dat, de, dat juist dit jou zo fascineert? Nou, het, kijk, uh, um, ik begin ook met te vertellen, uh, met het boek begint met de constatering dat nieuws uh, de grootste onopgemerkte verslaving is van onze tijd. Um, uh, we zijn heel gewend om over seks, drugs, uh, sociale media, dat soort dingen uh, te praten in termen van, goh, hebben we er te veel van, uh, te weinig. Nieuws als zodanig is iets wat, ja, een beetje zoals kraanwater, het is er nu eenmaal en we consumeren er heel veel van. Uh, sterker nog, gemiddeld volgens persbureau Reuters, die daar ooit onderzoek naar heeft gedaan, een klein uur per dag. Dat is bijna twee jaar van het mensenleven dat je aan nieuws spendeert. en het consumeren daarvan. Nieuws bepaalt heel erg onze blik op de wereld. Geldt dit overigens ook voor jou? Ben jij ook zo'n jongen die nu.nl permanent in, in het scherm heeft staan? Of een andere Nou, ik, ik, niet permanent. Kijk, ik doe het natuurlijk ook heel veel beroepsmatig. Uh, en toen ik nog uh, hoofdrecteur bij de krant was, las ik, het, las ik alles. Yeah. Uh, dat doe ik nu, nu ik er niet meer ben, minder. Maar het is wel zo, ik, ik, uh, ik, heb wel, ik ben wel zo'n type die na een week vakantie het gevoel heeft dat hij iets gemist heeft. Terwijl dat vaak helemaal niet zo is. Mm -hmm. uh, uh, nieuws. Bepaalt hoe wij onszelf zien, hoe we andere culturen zien, hoe we andere landen zien... hoe we uh, de, de, tegen dingen aankijken, hoe, uh, wat we van bankiers vinden... of van allochtonen, nou, enzovoort. <kliek> nieuws is heel dominant. Het bepaalt ook onze kroeggesprekken, koffieautomatengesprekken, enzovoort. Maar we staan heel weinig stil bij wat nieuws eigenlijk is. <kliek> nou is nieuws uh, zo veelvormig dat je niet kan zeggen het nieuws, net zoals de media ook niet bestaan. De groene Amsterdammer is geen telegraaf, om het maar even zo te zeggen. Maar um, nieuws heeft wel een paar rode draden. En, de, um, en, die, en de, die leg ik uit in het boek, of tenminste daar, daar schrijf ik over in het boek. En die hebben bepaalde uh, effecten op wat voor een plaatje je van de wereld... Uh, je overhoudt aan nieuws. Als je, ik, ik heb de hele tijd in mijn achterhoofd... een soort fictief iemand uh, in mijn achterhoofd gehad... waarvan ik uh, dacht... Uh, dat is iemand die de wereld uitsluitend kent via het journaal... bij wijze van spreken, mm -hmm. via, via het nieuws. Wat weet hij dan? Nou, Dan weet hij een heel raar, selectief, vervormd... vaak ook misleidend, uh, negatief, conservatief... Uh, um. Omdat nieuws altijd gaat over de, de, de uitzondering op de regel. Ja. Voor het grootste deel. Ja, en dat en is niet logisch. over alles wat bijvoorbeeld heel goed gaat. Nee, kijk, het is, het is niet zo dat het nieuws is... Uh, vandaag zijn 10 miljoen mensen naar hun werk gegaan... Uh, en veilig weer thuis gekomen. Dat mm -hmm. is geen nieuws. Dat is normaal. Uh, uh, als er eentje een ongeluk heeft onderweg, dan is dat nieuws. Dat is logisch. Ik, ik protesteer daar ook niet tegen. Nee, want maar... anders zou je een beetje de zanger van kinderen voor kinderen worden... Van, als ik de baas <laughs> als, wat, zou zijn... Ja, ja, ja, zou dan, helemaal goed nieuws brengen. het nieuws veel positiever. Nee, maar dat is, dat, ik ben ook niet niet uh, zo'n goed nieuws uh, uh, mannetje zeg maar, daar geloof ik niet in. Ik heeft ook allerlei redenen waarom nieuws zo is, maar waar je bij stil moet staan is wat het effect is. Nou, één effect van bijvoorbeeld dit, dat die gericht is op uitzonderingen, is dat als je uitsluitend de wereld ziet via het nieuws, weet je aan het einde van de dag precies hoe de wereld niet werkt. Mm -hmm. Dat is, je ziet nooit de regel, de structuur. De, je hoort over exorbitante bonussen. Maar de onderliggende ontwikkeling... of de reden waarom dat zo is, zie je vaak niet. De achtergrond. De achter, ja. Dat wordt dan achtergrond het genoemd. dossier. Ja, precies. En dat staat dan ergens op pagina 48. Maar ik heb vaak het gevoel... als je, als je pretendeert als, nieuw, als, als nieuwsmedium de wereld in kaart te brengen... Mm -hmm. en je wil laten zien wat belangrijk is, wat mm -hmm. er toe doet... wat er invloed heeft op jouw leven... dan is vaak wat wij... een beetje denigerend achtergrond van... Uh, het wordt een beetje gebracht van... nou, als je dan nog tijd over hebt, lees dat dan maar. Dat zou je eigenlijk veel meer als voorgrond moeten brengen. Want dat is namelijk wat daadwerkelijk onze wereld ja. bepaalt. Want wat jij uh, dan vervolgens beweert in je boek... is dat terwijl het... Bewezen, wetenschappelijk bewezen, beter gaat met de mensen. We worden ouder, vroeger werden we misschien maar 30. We, we, we, we, we, hebben, we zijn gezonder, onze omstandigheden zijn. hebben we toch het idee dat ons leven minder is geworden. Dus er is een enorme discrepantie tussen het beeld wat we zelf hebben van ons leven. dat komt door die nieuwstoevoer. Nou, kijk. Ja, dat dat negatief gericht is. Dat, dat is toch wat je beweert? Een onderdeel, of een groot onderdeel van het feit dat um, uh, uh, we. Um, nee, laten we zeggen, een. Um, er is zo'n beroemd onderzoek geweest... van het Sociaal Cultureel Planbureau, geloof ik... waarin uitbleek... er is zo'n heel veel geciteerd onderzoek... 80% van de Nederlanders is heel gelukkig met het eigen ja, leven. En, het geluksonderzoek, ja. Ja, en ja. 80% is even, is even ontevreden over de samenleving. Een, een grote factor daarin is nieuws. Uh, als je bedenkt dat uh, van alle welvaart... die de mensheid in zijn gehele geschiedenis... tot aan het begin van de beschaving... Uh, heeft geproduceerd, geproduceerd, dat 80% daarvan geproduceerd is in de laatste 30 jaar. Dus we zijn in de laatste 30 jaar onvoorstelbaar veel rijker geworden... dan ooit tevoren. Dan heeft het woord crisis, wat je de hele dag in het nieuws hoort... crisis, crisis, crisis, crisis, ja. crisis... een hele relatieve, rare betekenis. Um, eentje die niet... Uh, um, die... die eigenlijk niet correspondeert met de werkelijkheid. Nee, die eigenlijk niet correspondeert met de werkelijkheid. Of in ieder geval die wereld, daarom zeg ik ook hoe de media ons wereldbeeld vervormen. Mm. Ik bedoel, er zit een kern van waarheid in. Het gaat slechter dan twee jaar geleden. Maar dus het is wel een hele groteske uh, uh, klein onderdeel van die werkelijkheid. Die uitvergroot wordt door de media. Ja. En door het feit dat die media elkaar continu Napraten en de herhaling steeds van de boodschap, wordt dat beeld steeds maar weer bevestigd. Ja, hè? Dat is een heel groot onderdeel van. Van de uh, media circus. Ja. Ja, en jij toont dat onder andere aan, althans dat probeer je aan te tonen, door in te zoomen op het jaaroverzicht van Paul en Witteman 2011. En dan kom je er eigenlijk achter. Ik heb het <kwijnt> bij de hand op pagina 64. Dat dat zij eigenlijk alleen maar klein bier onderwerpen... in het jaaroverzicht laten doen. Terwijl het een jaar was dat president Obama... na acht jaar honderdduizend eh, burgerslachtoffers... en twee miljoen ontheemden het einde aankondigd... van de door Nederland gesteunde oorlog in Irak. Dat komt dan niet voor in dat jaaroverzicht. Nee. Utoja, nee, een Noorse eiland waar de jongen als een, als een razende tekeer ging, dat komt ook niet voor. Uh, het faillissement van Griekenland. Uh, nou ja, ga zo maar door de Arabische opstandeling. Heel veel van die onderwerpen komen niet voorbij in dat jaaroverzicht. Nee, want terwijl dat is allemaal... In 2011 gebeurt. Ja, de, ja. de dictators die zijn verjaagd ja. enzovoort. Wat zegt dat dan? Nou, dan moet je eigenlijk erbij zeggen wat wel het jaaroverzicht was. Dat was namelijk, uh, nou, uit mijn hoofd gezegd: uh, doe eens normaal man, he? van Wilders. Ja, ja uh, op twee is dat, op uh, één. Weet je nog wie er op één stond? Je hebt het zelf opgetikt, hè. Dit. Nou, ik. ik, ik, ik kan, schiet me nu te binnen Job Cohen in Polonaise. maar dat is niet zeker niet ja, nummer nee, één. Nee, is nummer vijf. Dion Graus met klotskop. Oh ja, Dion Graus die noemt iemand een klopskop. Ja, dat was uh, op nummer één. Mark Rutte maakt een rekenfout. Ja. Emiel Roemer loopt weg uit de Tweede Kamer. Ja. Henk Bleeker schuift asielzoeker Mauro een briefje toe. Ga je mee naar FC Twente PSV? Nou ja, dat Mauro dat briefje. briefje, ja precies. Staatssecretaris Veldhuis slaat haar buurvrouw. Je bedoelt... Maar, maar, dit, dit, maar dit, is, is het, dit is het politieke jaaroverzicht van Paul Witteman. Dit is wat zij als het politieke fragment van het jaar... Ja. Uh, uh, een uh, soort selectie aanwezen van hier gaan we ons jaaroverzicht ja, op baseren. Ik, ik bedoel, we zien allebei wel dat dit gewoon over de Nederlandse politiek gaat. Nou, dat is dat ten, e ten eerste en ten tweede, het gaat eigenlijk helemaal niet over politiek. Het gaat over slapstick, het gaat over uh, uitgeleiders, onzin. Uh, dingen die helemaal niets ertoe doen. Helemaal nee, niets. Maar jij tekent daar bezwaar tegen aan, want je Ja, enorm. Erover. <laughs> ja, wat want, is je bezwaar? Nou, mijn bezwaar is dat uh, um, uh, uh, ten eerste Paul Winterman door de publieke omroep gemaakt programma is. Dus dat daar belastinggeld naar gaat. Dat het bedoeld is om mensen diepgravend te informeren... dit staat in hun eigen uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, mission statements. Ja. Uh, uh, uh, of het debat te voeren over dingen die ertoe doen. Nou, dat, dit zijn niet dingen die ertoe doen. Um, dat, dat Job Cohen in Polonaise staat, dat zal wel. Um, uh, en het maakt ook... In een zekere zin, cynisch. Uh, er is uitgebreid onderzoek gedaan, niet hier in Nederland, maar in Amerika, over het verband tussen infotainment en, uh, en de manier van zeg maar de politiek als een soort wedstrijdje, een soort, soort ja, een beetje cynische. Uh, uh, circus van uitgeleiders uh, te, af te schilderen. En hoe mensen denken over politiek. Daar is een verband tussen. Uh, dat mensen. Uh, in Nederland valt het nog mee. Het is, geloof ik, onvermijdelijk. Maar de de, helft. Dat, dat de politiek niet meer zo serieus genomen wordt. Nee, dat zou ik ook niet doen. Als ik de hele dag. Uh, uh, als Polonese, uh, Jobco. De... Uh, uh, rare fratsen zie uithalen. dan zou ik ook denken: ja, wat doet die man daar eigenlijk? Sterker nog, hij is min of meer. een van de, een van de politici die zeg maar, een soort van gesneuveld is. In het feit, door het feit dat. Uh, media een bepaalde, ja, soort quasi-koldereske insteek hebben van politiek... waar hij niet mee om kon gaan. Ja. Maar ik kan net zo goed als argument nu inbrengen... Dat, uh, dat dat beeld van de politici eigenlijk uh, een beetje wankel is geworden... omdat de hele samenleving gewoon door en door gedemocratiseerd is. Waardoor, uh, nou ja, de man die we vroeger Jan met de pet noemden... die kan gewoon veel dichter bij, bij het binnenhof komen ik bedoel is, is, ook. is ook dat, heeft dat ook, is met... is ook zo. tuurlijk maar het is toch niet alleen maar de schuld van de televisie nee absoluut niet en dat is ook maar een onderdeel zijn individualisering globalisering ik bedoel het, de, de, de Nederlandse politiek is ook gewoon letterlijk zelf minder relevant geworden ik bedoel er worden meer besluiten elders gemaakt die invloed hebben op ons leven dan dan daar dus, dus, dus wat dat betreft, en ik vind het ook niet erg. Kijk, uh, ook uh, Po-nieuws of zo. moet er, moet er kunnen zijn. Uh, de wereld draait door. Uh, uh, leuk uh, vermaak. Ook allemaal prima. Maar er zijn ook plekken. of journalisten. of programma's. Uh, die als ze zelf zeggen: wij hebben de potentie. een serieus debat te voeren. die, die vind ik dan ook de verleiding moeten weerstaan. om zeg maar. Een soort de wetten van leuke televisie. Ja. Maar vind je dan niet dat dat bijvoorbeeld. dat hoort thuis in nieuwsuur, tegenlicht. Brandpunt, Weet ik veel hoe al die programma's heten. Maar meer in de, in de serieuze journalistieke programma's. Een talkshow is toch ook een, een dagafsluiter... met een lach en een traan en een grap en een gol. Ja, dat is ook zo. Um, maar het is wel een um, invloedrijke dagafsluiter... Mm -hmm. die wel echt bepalend een is. Meer dan ja. een miljoen kijkers. Ook uh, Het heeft effect op de politici in kwestie. Ze, ze, gaan ze er zitten? Hoe komen ze over? Peilingen worden door, door de invloed. En ik vind dat je als uh, maker van zo'n programma dan ook een soort van bewustzijn moet hebben wat voor invloed dat uh, uitoefent. Om maar een idee te geven het aantal geweldsincidenten uh, um, in Nederland de afgelopen tien jaar ik geloof ik met een kleine 10% afgenomen in de praktijk. Uh, de aandacht ervoor in de media is er uh, vertienvoudigd. Is veel groter geworden. Denk aan de grensrechterkwestie uh, een paar maanden geleden. Daardoor ook het aantal Kamervragen. Is enorm toegenomen. Dus iets wordt minder, iets, een fenomeen wordt, neemt af. Terwijl de aandacht en ook het aantal vragen. die de minister van Justitie te verduren krijgt. neemt toe. Dat is een. een die discrepantie is een verantwoordelijkheid van de media. Mm -hmm. En nou, nou kan je moeilijk de media um, uh, aanspreken, want die, de media is niet één okay, dan, entiteit. Oké, maar laten we dan meteen iets bij de, bij de kop pakken. Die grensrechtenkwestie. een mm -hmm. uh, grens, Grensrechten wordt doodgetrapt. Dood wat doen we daar dan mee? Nou, wat vaak ontbreekt, is context. En dat komt omdat context een nuancerend en daardoor um, uh, uh, um, een nuancerend effect heeft en daardoor een uh, um, beetje haak staat op nieuws. Nieuws maar, is. Ik doe even heel simplistisch. Grensrechters door de eeuwen heen? Nou, de, nou dat, klinkt, <laughs> dat klinkt misschien gek, maar misschien wel, wel. Alles door beetje, de eeuwen heen. Alles door de eeuwen heen. Nee, maar bijvoorbeeld, oké, okay, uh, ik wil wel eens weten. Uh, de Romeinen sloegen elkaar de kop in. Als nou, ze dat spelletjes deden dat in, is, uh, in, in de arena. Dat is één. Dat is wel heel grappig dat je het zegt. We hebben ooit een keer een uh, NRC Next uit het jaar nul gemaakt. Waarin, dus, uh, pas, waarin je pas echt kon zien wat uh, agressie rondom het veld was. Want dat is. Uh, Enorm afgenomen uh -huh. de afgelopen jaren. Uh, of de afgelopen eeuwen in onze samenleving. Um, maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen. Oké, okay, ik wil eerst weten. hoeveel mensen gaan er naar het voetbal? Hoe groot is voetbal in Nederland? Um, hoeveel incidenten vinden daar plaats? Uh, zijn ze uh, um, aan een regio gebonden? of zijn ze uh, leuk raak? Of enzovoort. Je wil een bepaalde uh, uh, soort omgeving, context uh -huh. hebben. Waar, waar, waarmee je zo'n incident. Op waarde kan schatten. Ja. Is het structureel of is het echt een uitzondering? Ik hoor hier gewoon uh, fact-checking in het onderdeel wat jij in hebt gebracht in NSC Next. Toen jij hoofdredacteur was, <kwijnt> dan zag je altijd een onderwerp. Dan uh, werd er iets gezegd over de verruwing van de samenleving. En dan ging de NSC Next redactie ging dat uitzoeken tot op de bodem. En dan bleek waar, half waar, kwart ja. waar, helemaal niet waar. Ja, en, en dat is heel vaak helemaal niet waar. Heel vaak klopt het niet. Ja. Wat, uh, <laughs> Tegelijkertijd, in diezelfde NSC, onder datzelfde dak... zagen wij de zelfmoord van Anthony Kamerling op de voorpagina van de NSC staan. We zagen... Je ja, maar niet de next. Nee, maar nee. Wel, het is onder dezelfde hoofdredactie, hè? Nou, dat, nee, maar ja? waren twee nou? hoofdredacties. Kijk, ik heb toen met Anthony Kamerling, dat was een mooi voorbeeld. Uh, dat uh, um, en dus Hansbad had daar overigens volgens mij ook achteraf zeiden van, hadden we niet moeten doen. Uh, bedoel, dat geldt ook voor. Maar gewerkt wordt maakt niet een fout. Dat geldt ja voor Fries ja precies. Ook. Maar kan, Anthony Kamerling was een voorbeeld waarop wij toen uh, bewuste beslissingen hebben genomen. Dat gaan wij niet groot brengen. Sterker nog, dat hebben we dat heb ik toen met een chef-wetenschap. Uh, uh, Ellen de Bruin destijds nog over gehad. Van, uh, dat moet je op, daar zijn richtlijnen voor hoe je een zelfmoord van een bekend iemand brengt. Dat hebben we toen ook gewoon bewust toegepast. En ook bewust laag, uh, hoe zeg je dat, low-key gehouden. Uh -huh. um, en zo, zo waren er nog wel een paar maar meer Maar ik bedoel met... maar gewoon te zeggen, het is heel dichtbij. Laat ik het dan zo zeggen. Uh, iedereen leidt hieronder. Uh, dat, dat, dat er iets gebeurt. Uh, Sylvie en Raf van der Vaart doen net alsof ze gaan scheiden. Volgens mij is het gewoon een media uh, uh, uh, truc, hoor. Maar ja. goed. En uh, in ieder geval, dat wordt gebracht. Dat wordt ook door keurige kranten als NSC gebracht. Dat nou, wordt... op NRC, bij NSC stond het zelfs op de voorpagina. Nou ja, die scheiding. Ja, ja nou, dan ga je achter je oren krabben. Want ja, dan... ik wel. Ja, jij was geen hoofdredacteur op dat nee, moment meer. Nee, <laughs> niet meer. maar nee. zitten vloeken tegen die krant. Ja, een beetje, ja. ja maar dat, dat is toch een spanning die er altijd is als hoofdredacteur van... hoe ver ga je nou mee in dit hele verhaal? Nou, dat is interessant. Dat is toch waar zo'n beetje mijn hele gedachte uit voortkomt. Wij leven in een mediacratie. Niet zozeer meer in een democratie, maar in een mediacratie. Waarin de media een minstens zo grote als niet grotere... Uh, uh, rol spelen in uh, hoe wij tegen de wereld aankijken, hoe politiek functioneert, hoe instituties functioneren, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De invloed is echt gigantisch. En sterker nog, er zijn, er zijn al onderzoeken waaruit blijkt, stemgedrag wordt het meest bepaald door media. Mm -hmm. Niet meer door ideologie, politieke partij, affiliatie, enzovoort. Um, als je dat als uitgangspunt neemt, leven in een mediacratie, dan uh, Vloeit daar ook een soort rol van die media uit voort dat je moet zeggen: oké, okay, we hebben niet alleen maar te maken met de wereld zo, uh, zoals die is en die brengen we. En dan heb je zoals vroeger, weet je, dan kreeg je een krant op de mat en dan was dat de eerste kennismaking met de wereld van die dag. Nee, je bent al de hele tijd omringd met, met die wereld door alle, van allerlei verschillende kanalen. Dat moet je incorporeren in je journalistiek. Je moet, de uh, je moet scherp kijken naar uh, de beeldvorming die daaruit voortkomt. Waar is die op gebaseerd? Klopt het? Uh, je moet uh, een bepaalde verantwoordelijkheid hebben in de zin van. Ik ben niet de enige die hierover begint, dus ben ik niet te veel. Dus mijn redenatie ook bij de krant was. Ik wou ook heel vaak van nieuws af. <tacht> uh, uh, niet zozeer alleen maar omdat heel veel nieuws volgens mij de aandacht niet waard is, zoals Rafael en Sylvie. Maar ook omdat uh, uh, ik dacht, ja. Daar is al zoveel over gezegd, er is al zoveel over en daar ben je mee overladen. Ik wil je een wereld laten zien die je nog niet ja. hebt gezien, nog niet kent. En dan komen we dus precies bij dat, bij dat pijnpunt of dat struikelblok in het leven van Rob Wijnberg. Want je werkt niet meer bij die krant als hoofdredacteur. Nee. Ze hebben, het gat, <laughs> ze hebben gewezen naar het gat van de deur. Op een vriendelijke manier. Ja. Maar ja, <coughs> ja en daar dat... is de uitgang, meneer Wijnberg, want u bent niet van het nieuws. Nee, en het grappige is, daar, daar borrelde inderdaad ons fundamentele meningsverschil uh, uh, in heel erg duidelijk naar voren. Ja. En <coughs> dan hebben we het overigens even over natuurlijk de directie van de krant en ook de andere hoofdredacteur, de hoofdredacteur van NRC, Handelsblad, ja. Peter van der Meers. Ja. De, de flamboyante Vlaming die we allemaal regelmatig op televisie op zien. Op televisie zien. Ja. ja. Um, kijk, uh, um, wat een kernpunt was in die discussie is, je, uh, je wil wat dan uh, in uh, journalistieke termen Krantentermen urgent en actueel zijn. Ja. Heten, uh, he, uh, heet. Um, en in mijn ogen is actueel en urgent. in 90% van de, van de gevallen. Uh, ingegeven door wat andere media doen. Dus iets is in het nieuws. De Paus, of uh, Mauro, of de grensrechter, of Moscovici. En als je daar dan niet over mee praat dan ben je niet actueel... Nou, in heb je de de zin. heb je de boot gemist. Dan verlies je de aandacht ja. in de aandachtseconomie... waarin ja. we allemaal speler zijn. Ja. Um, ik vind dat je daar... Uh, mijn insteek bij die krant was dat je... door je daar juist van te distancieren... maak je pas echt nieuws. Want nieuws is een verrassend inzicht. Ja. Nieuws is wat je nog niet weet. Nieuws is wat je niet had zien aankomen. Uh, dat, is, dat zit in het woord nieuw. Nieuws. Uh, nieuws gedefinieerd op die manier dat je moet meepraten met andere media, als het ware, maakt nieuws voorspelbaar uh, ja, allemaal dat is hetzelfde. Papagaaizoenistiek. Ja. ja, dat dan... zie je heel veel. Want neem, neem de pauze. Het is bijna ongelooflijk dat bijna alle kranten uh, diezelfde zwarte. Bishop, <laughs> ja. op de voorpagina hadden van wordt dit de nieuwe. Zo voor de hand ligt, liggend is dat dus. En dan heb je dat tien keer gezien. Ja, dan is het gewoon niet nieuw meer voor mij. Dan zou ik liever een verhaal lezen over iets heel anders dan napraten wat ik hoor Maar we hebben nu gebeld met Peter van der Meers... nog steeds hoofdredacteur van het NSC Handelsblad. En hij zei, de focus van Rob is vooral geweest... met de zin en onzin van de journalistiek. Nou, dat is eigenlijk waar we nu al een half uurtje over praten. Hij is altijd bezig geweest met slow journalism... de waarheid achter de oppervlakkigheid... en wat mee te nemen uit het nieuws en wat niet. Hij heeft in zijn periode dat heel veel overgebracht bij jonge mensen... en dat is een zeer grote verdienste geweest. Dus dat is de afdeling pluimen. Ja. Dan gaan we nu naar het slechte nieuws waarschijnlijk. Ja. De spanning is ontstaan tussen van Next, die het nieuws wel apprecieeren. En die Next werd steeds meer een dagelijks weekblad. Het nieuws bestond niet meer in de, stond niet meer in de krant. En bekend is onze discussie over Prinsjesdag. Next plaatste Australische asielzoekers op de voorkant. En toen is Next echt vet, veel te ver afgegleden van het nieuws van de dag. Asielzoekers waren zeker wereldnieuws. Maar Next moet echt melden waarom de Prinsjesdag niet interessant genoeg is om te brengen. Hoe ver ga je door met het van het nieuws afgaan? Mm -hmm. Deze discussie heb ik uh, heel erg uitvoerig met hem gevoerd, ja. dus ik kan nu ook... Hij zei ook overigens dat de verkoopcijfers aantonen... dat de mensen bij Next weggingen onder jouw hoofdredacteurschap... omdat jij het nieuws niet meer wilde brengen. Klopt. En er waren lezers die uh, uh, zeiden te weinig nieuws in de krant. Ja. Ik ga naar een, een traditionelere krant. Daar staat tegenover dat er meer mensen waren... die uh, wat ik dan de niet krantenlezer noemde... Hè? dus mensen die dus eigenlijk als het ware de hele dag al zo'n beetje nu.nl... of het journaal ja. hebben gezien en die het niet herkoud willen hebben... en die het alternatieve karakter, het... het, het, het, het ja, soms best wel bizarre... Of speelsen. Uh, ja, speelsen en in ieder geval alternatieve karakter van de krant... juist heel erg waardeerden. En daarom juist een abonnement hadden. Dus het is niet het, is, het, is niet, uh, een, het een of het ander. Hè. De, de, de weglopers werden ook gecompenseerd... en meer gecompenseerd door, door uh, nieuwe abonnees. Wij groeiden... Zijn uh, NSNX is zes jaar lang achter elkaar gegroeid. En ook onder mijn ja, leiding. Gegroeid. Peter, Peter Van der Meers heeft ook geloof ik een dagje op, op, op de afbel. Uh, ja, dat is zijn eigen leven gaan leiden. Want dat is namelijk die is naar de klantenservice gaan. En dan kreeg je twintig mensen aan de lijn die zeiden: ik, ik zeg op twee te weinig nieuws. Nou, dan heb je zoals nieuws functioneert. De uitzondering wordt de regel, wordt de structuur. Uh, uh, dat is in zijn hoofd blijven zitten. Nou, maar goed, maar... jullie hebben kunnen, kunnen discussiëren als brugman met z'n tweeën... maar jullie zijn hier niet uitgekomen nee, dat omdat... het een andere opvatting over nieuws is. Ja, precies. Het is echt een fundamenteel andere opvatting over nieuws. Want, want uh, wat is namelijk het geval? Prinsdag is een goed voorbeeld... Wat maakt dat een krant over Prinsjesdag moet schrijven? Er is niks over te zeggen, want het is allemaal gespeculeerd. Dat noem ik dan speculaties, ook in dit boekje. Dat zie je steeds meer. Van die quasi wat staat er te gebeuren-achtige analyses... die niks nieuws vertellen, behalve uh, uh, ja, wat de journalist vermoedt... dat ja, er gaat gebeuren. Maar ik vind dit niet een heel creatieve opmerking van je. Want Prinsjesdag is een hele grote gebeurtenis in, in, in het Haagse. Ook in de media. <kuggen> dus dan zou je als hoofdredacteur toch ook kunnen zeggen... van: ik ga gewoon Prinsjesdag... als helemaal anders behandelen. Namelijk niet met de klassieke foto's van hoede. Ja. Want dat weten we nou echt wel. En we ja. gaan ook niet speculeren of... en zo. enzovoort. We doen het anders. We gaan we anders doen. Hebben we, dat, dat was ook precies onze insteek. Bijvoorbeeld we... het Prinsjesdag door de eeuwen heen. Dat, dat is weer een heel origineel. Heel origineel, ja precies. Nee, maar dat zou kunnen. Daar hebben we ook heel lang over nagedacht. Maar onze conclusie was... Uh, nee, we, we weten geen... Insteek waar we echt achter staan, waarvan we zeggen: Dit is de moeite waard. Catchy, leuk. leuk en ook nieuwe inzichten gevend enzovoort. Nee, nee. dus okay. toen hebben we dus toen hebben we vrijheid genomen om te zeggen: Weet je wat, het is niet belangrijk. Als er iets gebeurt wat belangrijk is, komen we erop terug. We gaan er niet op vooruit kijken, we doen iets heel anders. En nou, nou, de discussie, die asiel, er was een heel goed stuk, ja. van Maite Vermeulen, een redacteur van Next, die een heel goed stuk had geschreven over de grootschalige handel in asielzoekers die wereldwijd plaatsvindt. Worden gewoon, uh, die worden gewoon verkocht, gekocht en verkocht om quota te halen. gaat miljoenen in om. Daar heb ik nog nooit van gehoord dat dat gebeurde. Uh, en ik denk heel veel mensen met mij niet. Dat is ook nieuws. Dat is nieuws in de meest letterlijke, zuivere zin van het woord nieuw. Uh -huh. Dat wist ik nog niet. Dat dat niet aansluit op de agenda van de media, namelijk, het is Prinsjesdag... dus we moeten allemaal praten over Prinsjesdag. Dat vind ik geen reden om dat niet te brengen. Nee. Nou, en ik ik, ik moet wel niet? zeggen... dat is gewoon mijn particuliere mening... Ik, ik waardeer waanzinnig de manier waarop je een ander geluid wil laten horen. Tegelijkertijd denk ik dan, je bent als hoofdredacteur... eigenlijk dus ook aan het actievoeren. Jij bent eigenlijk je debat over slow journalism... de verdieping, hè? verdieping mm -hmm. in de media. was je eigenlijk als hoofdredacteur ook met ons, lezers... Ja, aan het, uit, het uitdiscussiëren. Zeker, absoluut. Eh, sterker nog, we hebben een keer een essay geplaatst uh, in Next. 7000 woorden verspreid over 15 krantenpagina's. Het langste stuk dat ooit in ieder geval in NRC Next, Next heeft gestaan. Um, Zat hij toen ook bij de telefoon, Peter van der Meers... om te kijken hoeveel afmeldingen er waren? Ja, dat weet ik niet. <lacht> het zou best kunnen. Um, uh, dat heette Weg met het Nieuws. Dat was een essay van een Zwitserse schrijver, Rolf Dobelli. Een schrijver die ik oh, erg ja, aan aanraden. ja, dat komt in het boek ook voor. Ja, ja dat komt ook in het boek voor. Een leuk stukje. Ja. Dat was twintig redenen waarom hij gestopt was met het nieuws volgen. Eén daarvan, je wordt er alleen maar dommer van. Daar heeft hij een heel leuk uh, stuk over geschreven. Um, maar uh, uh, dat, ja, je zou dat als actie voelen, Maar ik vind ook... Uh, een, een, een, een journalist en ook een krant en een medium staat ergens voor. Uh, dat wil niet zeggen dat je politiek gekleurd bent... of uh, uh, elke dag oproept de barricade op te gaan voor uh, politiek doel X of Y. Maar goed, het zal je niet raar in de oren klinken... dat als je bij een krant werkt, dan breng je in principe nieuws. Tot zover zijn we het eens, hè? Uh -huh. Krantnieuws, dat hoort bij elkaar. Uh -huh. Dan word je hoofdredacteur van een krant, dan breng je ook nieuws. Jouw opvatting van het nieuws is eigenlijk eentje... die heel erg correspondeert met... Wat wij een opinieweekblad noemen, toch? Nee, integendeel. Want ik vind namelijk um, uh, uh, opiniebladen. Daar, kijk, je hebt heel veel uh, een overvloed aan uh, gebeurtenissen, momenten, uitgeleiders, wat ja. wij nieuws noemen. En je hebt een aan de andere kant een overvloed aan meningen. Dus er, wordt, er gebeurt iets en er wordt iets van gevonden. Dat en die zijn de meningen twee ben jij niet zo in geïnteresseerd. Nou, ik schrijf ook columns, dus ik, ik vind meningen interessant. Dat duidt dingen. Maar wat ik de functie van de krant vond... en nog steeds ook de functie van mijn nieuwe platform hoop te maken... is dit brug ertussen. Waar baseren we al die meningen over die momenten en gebeurtenissen... eigenlijk precies op? Dat is context, wat je, zoals je dat met uh, in een, in een saai woord noemt. En daar vind ik de functie uh, uh, van een krant liggen... en daar vind ik de functie van een krant vaak in uh, de krant vaak in tekort schieten. Ja. Want het is namelijk of dit is gebeurd... of dit is het commentaar wat we erop ja, hebben. En daar heb je heel veel voorbeelden van in het boek... dat we bij Rita Verdonk denken aan heel streng asielbeleid... terwijl zij een stuk soepeler was dan heel veel van haar voorgangers. Eh, voorgangers. Eh, eh, je hebt ook een voorbeeld over dat wij eh, moslim, eh, moslims en terrorisme... heel makkelijk eh, in één zin eh, verenigen. Ja. Terwijl dat, dat over een, een, een minim eh, aantal terroristen gaat onder ja. moslims. Dus dat dat van nou, niet heeft, alleen onder moslims, onder terroristen... Terrorisme wat... is een hoofdzakelijk seculier nationalistisch fenomeen. Geen ja. islamitisch fenomeen. Ja. Ja, al dat soort dingen. Dus het is een vorm van fact-checking wat je daar uh, ja. ook weer doet. En uh, ik, ik, ik denk ook dat je tot het einde der dagen daarmee door zal gaan. Zeker in dat nieuwe platform gaan we het zo over hebben. Maar ik wil mm -hmm. even de reacties van de, van de luisteraars. Isabella Spaans bijvoorbeeld, die schrijft ons allerbeste Rob. Ik wil eigenlijk iets kritisch inbrengen, maar Heel ik gaaf. maak van de gelegenheid gebruik om je visie en initiatieven aan te moedigen. Je verfrissende blik beantwoordt aan een hoop zorgelijke ontwikkelingen en ik kijk uit naar je mediaplatform. Eén abonnee heb je weer. Nou, leuk. Beste pretendent, je zei net het tij keren. Nee, het is het tij is te geleiden en ten geleiden, niet te keren. Het tij is. Maak is. Maakbaar is een kunst van abstractie. Tij vertaalt zich in tijd. Je bent heel goed in strand lopen. Een taalpurist, denk ik. Oh, ik dacht dat het een haiku was. Nou, ik vind het <lacht> heel, heel poëtisch. Heel poëtisch, ja. Bob. Lagai, die schrijft: Rob, je weet het, 1000 euro, that's de deal. Los daarvan, Petra. Waarom zo'n interessant gesprek na een goed klein kwartier onderbreken met muziek? Ik weet het, de zendecoördinator. Nou, oké, okay, dankjewel. Nou, dit is uh, ook iets. Gefeliciteerd. Eindelijk is een wijze gast op Radio 1. Meestal hoor ik, bij juli, hoor ik die bij jullie programma. Dat is dan wel weer leuk. Deze keer iemand met een nieuw geluid. Luister goed naar wat hij zegt. Raadpleeg zijn kennis vanaf nu over mediazaken. Ik luister veel naar Radio 1 en irriteer me er steeds meer aan. Dat is geen goed Nederlands, meneer. Om precies dezelfde redenen als Rob Wijnberg opzomt. Laat alsjeblieft de, niet de media als laatste in de gaten krijgen, dat mensen echt iets anders belangrijks zijn gaan vinden, dan wat aangeboden wordt. Nou, enzovoort, enzovoort. Luc die vraagt zich nog, hoe gaat Rob zijn nieuwe krant positioneren? En Jaap zegt, een mediaman met doorvrochte inzichten. Nou, het is één nou. grote boeket complimenten. <lacht> Laten we het even over dat platform hebben, want dat is interessant. Jij bent aan het werken aan een digitale krant, die ben je aan het opzetten. Mm -hmm. Binnenkort begint de campagne. Wat gaat het worden? Nou ja, kijk, als je helemaal in detail het wil weten... dan moet je eigenlijk het boekje lezen, want dat is een beetje een soort manifestje van... Uh, ja, eigenlijk is het boekje een bijsluiter voor de digitale kant. Nou, een beetje wel, ja. zo dus heb ik het ook wel een beetje bedoeld. Van, dit is er mis met onze nieuwsvoorziening. Of dit breekt er aan. Ja. En dit wil ik eraan ver aan veranderen. Um, uh, kijk, En wat in ieder geval nog belangrijk is om toe te voegen... is dat wat ik heel belangrijk vind om op, die, uh, op dat platform centraal te stellen... is de auteur. Dus ik wil heel graag um, uh, hele slimme deskundigen... of bijvoorbeeld mensen die heel goed zijn in een bepaald genre... of een bepaalde schrijfstijl hebben. Of, en je hoeft niet eens alleen schrijven, kan ook video of an radio anderszins. Op internet kan je alles maken wat je wil. Um, uh, die hun eigen agenda laten bepalen. En dus zeg maar, neem gewoon een paar... Ik ben ervan overtuigd dat mensen niet zozeer geïnteresseerd zijn in dingen... als wel geïnteresseerd zijn in mensen die weer geïnteresseerd zijn in dingen. Dus je dus volgt de wereld de boodschapper maakt natuurlijk de boodschap. Ja, en voor een heel groot deel wel. Het is een beetje zoals... Een, uh, um, uh, um, op school word je geïnspireerd door een goede leraar... niet per se door een leuk vak. Je gaat het vak leuk vinden door de leraar. En dat is een beetje hier ook. Je gaat iets interessant vinden, je gaat iets volgen, je gaat ergens meer van af willen weten als de verteller daar heel goed in is. Om het dus te noem meer het een auteurskrant? Een auteurskrant, ja. ja. Um, Overigens zagen wij deze week in, uh, in de VPRO-gids een stukje van Arnold Grunberg, mm -hmm. eminent schrijver, en die hemelde het principe auteurskrant nogal op. Dus wij dachten, nou dat contract is in ieder geval al bedoeld. <klaar> Nou, Dat ik is heb waarschijnlijk een... een van de auteurs dan, hè? Of niet? Nou, uh, uh, helaas kan ik nog geen auteurs noemen, omdat... Uh, um... Begint het met een A? <laughs> ik heb overigens wel Ar Arno Grunberg um, um, uh, een mailtje gestuurd... Om, om eens te vragen van, Joh, wil je eens koffie drinken? Want, uh, zoals Arnon Grunberg, uh, journalistiek bedrijf, vind ik heel uh, goed. Uh, in de zin van, hij uh, verdiept zich in dingen, hij gaat ergens langer heen. Uh, uh, hij neemt ook de tijd om daar echt uh, nou ja, uh, verstand van te krijgen. En wil die koffie drinken? Hij wil koffie drinken, ja. Oké. Okay. Is dat nog over... gebeurd? Nee, dat is nog niet oh, gebeurd. Niet nee, maar hij woont in New York, dus dat is wat moeilijk ja. organiseren. Uh, zomaar één Nou, 2, bij de B hebben we dan Bas Heijnen natuurlijk. <laughs> nou, ik moet wel bij zeggen, kijk, ik heb goed contact met Bas. Uh, als we nu het hele alfabet afgaan, dan snij ik mezelf in de vingers. Maar, <laughs> maar um, uh, Ik zit het... bij de P. Maar dit is gewoon geheel te zijn. Ja, nou ja, daar kom je vanzelf. Het is dus niet zo heel ver. Um, maar... Uh, uh, ik wil niet alleen maar zo. ik wil niet alleen maar duiders of zo. Ik wil ook gewoon graag... Nee, maar je hebt het over auteurs. En dan denk ik aan mensen als Bas Heijnen, Joost Wagemangier. Maar kan dat ook bijvoorbeeld wel zijn, hè? Ik bedoel, het zijn er toch... Bijvoorbeeld, maar ook... Uh, Wetenschappers. Uh, ik vind het ook leuk als het uh, niet alleen maar uh, beroemdheden, om het maar even zo te zeggen, uh, zijn. Het mogen ook echt wel uh, jonge, getalenteerde... Ik ken ook heel veel mensen, heb ik leren kennen in de afgelopen jaren, van uh, auteurs die... Waarvan ik weet, die zijn uh, echt gefascineerd door bepaalde dingen. Die weten er heel veel van af. Die, die, nou, die leven om daar inzicht in te krijgen. Bioloog Freek Vonk? Nou, dat kwam, die ken ik niet. Maar, um, nou, die ken ik wel. Maar die, dat was niet iemand die in me opkwam. Maar um, uh, gewoon ook collega's van mij. Of uh, mensen bij, uh, jonge mensen uh, bij andere media. En die zou ik gewoon een soort uh, podium willen geven. En een bepaalde vrijheid willen geven van... Jong, um, we hebben natuurlijk wel een soort van deadline... maar die is niet uh, zo strikt als mijn dagelijkse krant. We willen wel dagelijks iets maken, maar we gaan het zo organiseren... dat jij wel meer de tijd krijgt om te zeggen... ik ga hierin induiken, ik ga dit uitzoeken... Uh, en ik kom ermee wanneer het af is. Ik ga ook de hulp inschakelen van lezers. Um, en ik, uh, je kan me volgen in dat proces. En dan, uh, als je die vrijheid gunt aan mensen die heel intelligent en heel goed zijn in wat ze doen... en ook nog eens heel erg nieuwsgierig zijn naar, naar hoe dingen werken, hoe dingen zitten... dan krijg je volgens mij een, een, een soort alternatieve nieuwsstroom... Uh -huh die zich niet uh, gelegen laat liggen aan persbureaus... en wat het journaal belangrijk vindt... en, en wat uh, toevallig uh, de politicus agendeert via zijn spindokter. Maar wat die interessante mensen belangrijk vinden. En um, uh, daar zit dan ook... Een, dat is een, ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het een soort journalistiek... met een, met een soort moraal. Zo van, ik wil ook graag dat we, dat we hierover nadenken... of dat je hier uh, uh, um, naar kijkt. En het is niet alleen maar... Het is niet vrijblijvend. Nee, het is minder vrijblijvend. Het is niet van de journalist als boodschapper. En zo van, dit gebeurt er en ik vertel het ook maar alleen maar omdat ik ernaast stond, zeg maar, als het ware. Ik was alleen maar bij de persconferentie. Verder flink er niks van, nee. Er zit ook heel duidelijk in, mag ook heel expliciet in worden gemaakt. Ik vind het belangrijk dat je dit weet. Bijvoorbeeld Joris Luindijk. Um, we zijn nu al bij de uh, J. Ja. ja, dat is heel slim van jou. Ja, ja. Nog, nog iemand snel met een Z. Ja, twaage ja. um, Nee, maar die, die, kijk, die, die zegt ook, die, die, die, die loopt nu twee jaar rond in de financiële wereld in Londen. En die schrijft daar allemaal hele boeiende stukken over, over hoe dat daar werkt in de bank. Wereld. Ja. En dat doet hij niet alleen maar uh, omdat uh, dat nieuws is of zo. Maar dat doet hij ook omdat hij zegt... weet je wat, dit beïnvloedt onze hele wereld. D dit heeft echt effect op ons leven. Dit heeft consequenties voor mijn pensioen en voor mijn kinderen. Dus dit moeten we ook weten. Dat, en dat die persoonlijke betrokkenheid... Die wordt onder... daarmee maakt hij de agenda in plaats van dat hij de agenda volgt. Precies. Dat is eigenlijk gewoon de kern van jouw nieuwsfabriek, boek. He, daarin beweer je dat eigenlijk. We lopen ja. een beetje te papegaaien in de journalistiek... maar we zouden zelf gewoon meer het voortouw moeten nemen... Ja. en wat meer verdieping moeten uh, geven. Ja. Dat doe jij dan ook niet door adverteerders uh, te omarmen? Jij, gaat, jij wil met ons aangaan dat wij... Dit gaat betalen, toch zelf? Ja, zeker. Kijk, ik wil, uh, um, Wat is het verdienmodel en het uh, uitgeefmodel en het uh, model sowieso, financieel? Nou, <laughs> uh, leden. Uh, ja. Dat is het belangrij belangrijkste. Dus ik ga ook pas beginnen als ik het idee heb... of als ik een soort toezegging heb van genoeg leden. Van als dit er komt, worden we abonnee. 15.000, hè? Dat is een beetje het streefgetal. Ja. Ik wil daar niet op blind staren, maar dat ongeveer. <clears throat> uh, Wat moeten die betalen per persoon? 60 euro. 60 euro per jaar? Per jaar, ja. Uh, daar kom je al een heel eind mee. Dan zou, ik nog, um, zou je een soort pa uh, partnerships met uh, organisaties kunnen aangaan. Dus niet met adverteerders van uh, ik koop bij jou ruimte om mijn product te verkopen. Maar ik maak help uh, uh, jou uh, dat project mogelijk maken. Dus echt gerichte soort van... Partnerships, noem, noem maar wat met, met een universiteit bijvoorbeeld. Die zegt van: uh, wij helpen jou uh, uh, Brussel ontleden of zo. Uh -huh. En daar geven we of in financieel of met middelen of enzovoort. Dat is niet gevaarlijk wat jij nu zegt. Nou, Want je uh, krijgt zullen... dan ook dat Diederik Stapel misschien mee gaat souffleren... op het gebied van vleesconsumptie. Nou ja, misschien is een universiteit... Nee, nee, nee. Kijk, het moet... Het moet niet met een belanghebbende partij zijn. Dat ja. is één. En twee, het moet transparant. Dus je moet de afspraken die je maakt ook gewoon kunnen teruglezen. In het contract zet je op het internet. allemaal heel makkelijk. Ja. Uh, maar het moet in ieder geval niet met een belanghebbende zijn. En de derde manier is dat je ook uh, uh, aandeelhouder kan worden... Um, dus dat je zegt oké okay, ik betaal een, uh, een, een bedrag meer ik zit zelf te denken aan duizend euro dus dat je voor duizend euro word je ook echt uh, um, aandeelhouder, niet financieel dus het is niet zo dat je dan uh, uh, aan winsten. het eind van het jaar de winsten um, uh, Winst krijgt. Ik, voor duizend euro aandeel zou, je, is, is, zou dat ook verwaarloosbaar zijn en dan krijg je 10 cent of 20 cent dat is ook niet de moeite, maar um, dat je wel dat we zeggen weet je wat die 20% rendement die veel kranten nog steeds maken, want het zijn nog steeds winstgevende bedrijven die gaan nu vaak naar een Eigenaar en die gaat er van naar de Bahama's. Wat wij willen doen is zeggen... die 20% reserveren we voor de krant zelf. Dan zeggen we verplicht moet dat in de journalistiek worden gestoken. En we gaan met onze aandeelhouders... die duizend euro of meer betalen voor een symbolisch aandeelhouderschap... gaan we beslissen waar aan gaan we dat beneden. Gaan we dat aan een nieuwe correspondent in X of Y... Uh, uh, spreneren of gaan we een groot journalistiek project of gaan we iets onderzoeken wat een half jaar de tijd kost ja. Zo. en dan heb je ook daadwerkelijk een soort van dan, dan heb je het gevoel, want ik denk dat dat heel belangrijk is dat die journalistiek als een soort maatschappelijke dienst weer aan um, de mensen teruggeeft Nou ja, dat klinkt dan weer zo populistisch ik zit nog net niet met mijn mond open naar je te luisteren, maar ik, ik vind het, het is heel idealistisch wat je doet ook het nou, klinkt idealisme de, uit. Ik vind, nou, ik vind dat de, ik zeggen, de maatschappelijke functie die journalistiek heeft... en waarvan denk ik 90, 90 van alle journalisten die ooit journalistiek zijn gaan doen... ook die voelen die functie ook... Mm. Um, dat die een beetje is nou, niet weg is, maar wel ondergesneeuwd is... door allerlei commerciële belangen die je heel makkelijk kan terugbrengen... door te zeggen, weet je wat, we maken het voor lezers, die lezers financieren ons. Dat zijn deelnemers. Ja, en daar doe je het voor. En um, hoe meer lezers jou daarin steunen, hoe meer je ook kan. En als je uh, niet minder lezers hebt, dan doe je ook minder. Hoe, hoe is de prognose van het? slagen van het, de start van deze digitale krant. Heeft hij nog geen naam trouwens? Ja, hij heeft een naam, maar die kan ik nog niet zeggen. Omdat we met domeinnamen zitten. Die we eerst nog moeten... Uh... Heb je die dan nog niet vastgelegd? Nou, dat, die, dat zijn we nu aan het doen. Okay. Maar dat is uh, niet zomaar ja, Je wil ook niet weer niet eerste letters en zo doen met mij. Nee. Dat is een <lacht> van mijn favoriete spellen. Ja, precies De A. De B. Nee, ja. nee, laten we dat nou niet doen. Nee, maar gaat zo'n uh, zo domeinnaam dan heel duur worden? Als, als nou, ja, dan wordt hij zegt... duurder. Ja, precies. Want dan, uh, dan denk ze, hé, hey, dat kunnen we meer voor gaan vragen. En ja. ten tweede, dan, wat je ook niet wil... is dat mensen het dan expres gaan claimen... om er geld voor te vragen. We zetten zometeen de, de, de, de afdaling en de landing in. Dus hoe, hoe is de prognose? Wat, want dit is voor jou heel spannend. Het is dit heel is heel spannend, dit ja. Dit is jouw nieuwe baan. <laughs> dat is een de... beetje wel, ja. ja. Uh, uh, ik heb geen idee... Uh, ik ben niet zo van uh, uh, doelgroepen onderzoeken en zo. Uh, dus ik hoop gewoon dat mensen die, um, die er iets in zien, zien zitten ook uh, nou, een beetje een soort. Uh, ja, we hebben er al zes. Die hebben we net <laughs> een ja, programma. Dus dit helpt. Maar um, uh, ik, heb geen, ik denk dat die 15.000 haalbaar is. Um, uh, uh, simpelweg kijken. Je kan een beetje rekensommetjes maken. Hoeveel mensen lazen NRG Next? Uh, hoeveel mensen kopen mijn boeken? Uh, hoeveel mensen kijken naar de VPRO? Of uh, nou, een beetje dat publiek. Maar hoeveel mensen uiteindelijk daadwerkelijk bereid zijn. Om te betalen voor een nog niet bestaand product. Dat is natuurlijk het moeilijkste: een nog niet bestaand product. Ja, Onder weg. het motto: ik hoop dat het er komt. Maar moet je dan niet eerst even één nummer maken? Nou, we kunnen wel bijvoorbeeld. Uh, kijk, wat je natuurlijk kan zeggen, is voorbeelden geven van dit willen we maken. Of een voorbeeldartikel maken, ja, dat soort dingen. Ja. Een pilot of zo, ja, waar we naar kunnen ja. kijken. Want anders dan is het 60 euro vragen misschien toch wel een beetje een. Uh, ja, maar aan, aan de andere kant: de grove... 5 euro per maand, 2 koffie. Ja, ja, ja, ja, dat zeggen ze allemaal. <laughs> uh, ik ga even zeggen dat hierna Greet Rijntjes komt met twee dingen. En dan is het onder andere de Syrisch-Nederlandse Iba Abdo over de slepende oorlog in haar vaderland. En ook hoe werkt verliefdheid in ons brein? Love professor Gerte Horst, die weet hier alles van. Wat heb jij op je tegel staan? Ja, ik denk. Um, Rob Wijnberg. Doe het uh, nu uh, over de digitale onderwerp. krant die nog geen naam heeft, die naar buiten mag komen. Ik heb een quote van Mark Twain. Komt u maar. If you don't read newspapers, you're uninformed. If you do read newspapers, you're misinformed. Ja, dat sluit naadloze aan bij het Boek de Nieuwsfabriek. Leuk dat je er was en uh, succes met je spannende avond. Dank je wel. Dank meneer Wijnberg. Dit was aflevering 2586...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 Europees voetbal op Radio 1. Zometeen de achtste finales in de Champions League. Real Madrid, Manchester United. KK met de voorzet. En daar prachtig zit. Wat een goal van Benzema. Het flitsen in BNN Today en de slotfase in NOS langs de lijn om tien uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.